Op de A1 Amsterdam Amersfoort, in beide richtingen bij Muiden 2 kilometer. De brug heeft even opengestaan. De file op de ring van Rotterdam, de A20 vanuit Hoek van Holland, die begint nu op te lossen. Er was een ongeluk bij het plein, maar alles staat inmiddels aan de kant. Tot zover de verkeersinformatie.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 komt hij er niet ik kan niet helemaal uitleggen wat zeggen ze ook it on zo dat is uh, het gaat door ja ja de Elfstedentocht. veel mensen hebben erop gehoopt maar het gaat niet door nee de verwachting was eerst dat ze het uh, misschien morgen zouden doen maar afgelopen donderdag volgens mij hebben ze verteld um,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 Toch is het toch nog een piepklein gansje Nu is de ijs nog bevro bevroren, morgen begint het doden. Ja. En het schijnt dat volgende week, volgens de peilingen, toch nog gaat vriezen.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 Als de wedstrijd begint Het is de tocht der tocht Heel hele land heeft weer zin Vijftien jaar terug Toen won Agenment Dit is vandaag Op deze historische dag toont Nederland zijn ware kracht. De tocht. onze zegen tocht. Het hele land leeft met z'n mee, zelfs een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 and here is Avicii. Ja, komt ie aan.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 nou ja, daarom ja. dit bericht. Het spijt me, vergeef me. Ja, eh. ik had al een dat ik dat het meer in de heb. zet. Hé, fijne avond en we spreken je nou, jongen. En kom zo even langs. Uh, ja, als ik uh, op de tijd ben, want ik ben nog op mijn werk. Is <laughs> nou, goed jongen, we spreken je. Doei doei. Yes, doei. Doei.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 Wat is met de druk?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 Yeah, never about it. Don't...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 Saw you, saw you, from afar Thought I'd say what's up You can't tell me your name When we waking up yeah. They say they call me Tilt I'm good, I'm good Now you can kiss your own, dude goodbye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 You From afar, but I say what's up You can't tell me your name When we waking up Hey, they, they call me Tell you I'm good, I'm butchered Now you can kiss your old dude goodbye Smoochers, you're a beast je bent een beetje, man. Ik denk dat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 Wear the clothes.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 ...een witte plastic bak achtergelaten. Nee, wat is daar nou raar? En opeens een witte plastic bak, dus je moet je voorstellen... ...ik denk uh, dat er iemand uh, ergens die bak zag. We gaan even kijken wat erin zat. Maar wat erin zat waren twee korenslangen. Oeh. Op de bak stond de tekst gratis mee te nemen. En in de bak troffen de medewerkers van de dierenhulpdienst... ...vrijdag de onderkoelde slangen van elk 1,20 meter aan...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 Yeah, yeah, yeah